En eh, wat voor nieuws? We um, Wij hebben een jonge gast gevonden naast die bank daar in het gras. Is hij dood? Zwaar gewond. Een uh, kogel in de borst. Het uh, kunnen er ook meer zijn. Hij leek ook onderkoeld en we hebben hem direct naar het hospitaal laten brengen. Oké, okay, bedankt collega. Ja, alsjeblieft. Ja. Ja. Ah, en dit weer wordt elk spoor onmiddellijk weggespoeld. Ja, dat wordt plezant. Koe, uh, we bellen onze specialist buurt Ja, doe maar weer. <tie> <tie> In het vervolg zoek je maar een ander slaafje. Hè. Mijn voeten die gaan nooit meer warm worden, denk ik. Eh, volgens oh. Romain is er op straat altijd wat te vinden. Ja, als je rondloopt tot als je verzopen bent, zeker. Is dus niemand dat open doet, zelfs niet voor de politie. Och, trek het u niet aan, Sam. Eh, in dat park oh. kan hij van langs alle kanten gekomen zijn. Om goed te zijn, zullen we de perimeter tot heel halen moeten uitbreiden. Ja. Oh. Middag. Oh, middag. Yo. Al, al nieuws? Nee, niks gezien, niks gehoord. Nou, het gaat om een jonge man van 18 jaar die serieus gedronken had en ook onder de kook zat. Oh. Wachten tot hij kan praten dus. Ja, als hij dat nog zal kunnen. Hij is neergeschoten van op 50 centimeter. Zijn toestand is kritiek. Hm. Misschien uh, afrekening onder dealers? Ja. Oké, okay, andere meldingen? Nee, uh, het is geen weer om misdaden te plegen. Nee, ja. <telling> Inspecteur De Koning? Ah, elf. Ja. Ja, dat is keigooi nieuws. Oké, okay, bedankt. Ja, ciao. Zijn naam is Nick Verdievel. Nick Verdievel. Nick Verdievel? Mm -hmm. ah, dat zegt mij iets, hè. Ja. Ah, maar wacht eens eventjes. hier een overval van twee jaar geleden op dat verzekeringskantoor. Ja? Weet dat nog? Ja? strijk heeft er toen mee gelachen, zo allemaal toeristisch. Ah, ja, En ze ja, zijn ja, er toen van doorgegaan ja. met een buit van... 20 euro of zo ja, ja, is. Hè. Hij is nu 18. hij woont in de De Maagdlaan op een appartement. Op zijn zestiende voor de jeugdrechter, voor die een overval. overval. Oh, hij, oh. hij is er vanaf gekomen met een, een korte internering. En zijn mededader, een zekere Dimitri Kollo, die was al 18. en die is effectief veroordeeld. Die is moeten gaan zitten. Ah, oh, voilà. Hij heeft al ineens een motief. Mm -hmm. Ah, oh, hij komt er nog Wat van? er? Ja, ik ben niet en Voor wat is het? Uh, inspecteur Dans van de federale gerechtelijke politie, mevrouw. Dat is mijn collega, inspecteur De Koning. Mogen wij even binnenkomen? Ja, en voor wat is het? Uh, u bent de moeder van Nick Verdievel? Oh, heeft hij weer iets uitgespookt? Uh, het is makkelijker wanneer we binnen kunnen praten, mevrouw. Oh. Allee. Vooruit hè? Ja, kom. Hoe oh, portootje. Wat lief. Oh, het is tijd voor een aperitiefje. Ik heb er al eentje gepakt. Allee, kom, zegt eens. Wat heeft hij uitgespookt? Uh, mevrouw, uw zoon ligt in het hospitaal. We hebben hem gisteren aangetroffen in het stadspark. Oh. En wat deed hij daar nu weer? Bloemetjes plukken? Hij is van op korte afstand neergeschoten. Oh, godverdomme. verdomme! Dat moest mij nog overkomen. Gaat dat nu nooit stoppen, ik? Uh, uw zoon woont niet bij u? Nee, hij is al drie maanden verhuist. Van op de dag dat hij 18 werd. Hij vond dat ik van hem profiteerde. Hoe bedoelde? 250 euro in de maand voor kost en invoen. En de was en de plas. Maar dat is toch niet te veel gevraagd, he, inspecteur. Maar voor meneer wel. <coughs> Wil u niet weten hoe het met uw zoon gaat? Zijn toestand is kritiek... En hij zal eerst een keer over de brug moeten komen. Zijn toestand, mevrouw, is ernstig. Hè? Hij is in levensgevaar. Heb je enig idee wie er op uw zoon kan geschoten hebben? Nee, daar heb ik geen gedacht van. Maar hij had mij maar niet in de steek moeten laten. Ja. Uh, waar was u gisteravond tussen zes uur en tien uur, mevrouw? Oh, daar ga ik eens goed over moeten nadenken, inspecteur. Ik weet dat niet meer. Eh, dan zullen we je toch mee moeten nemen naar het bureau. U krijgt daar de tijd om rustig na te denken. Ja, Nee, daar heb ik, ik geen goesting voor. Ja, het is geen kwestie van goesting, mevrouw. Het is van moeten. Ja. Wat oh, dan, hè? Allee, eerst nog op portokken. Ja. Um, Johan en Christina Kolle, Dimitri Kolle. Dat is al wat duidelijker dan bij dan praten, hè? Die me dan praat. Ik denk dat hij meer dan 24 uur nodig zal hebben om te ontnuchteren. Aan de andere kant denk ik niet dat ze haar zoon heeft neergeschoten. Ze was daarvoor veel te zat. Heer, kan ik u helpen? Ja, commissaris van Deun van de Federale Gerechtelijke Politie. Dit is mijn collega-inspecteur Dams. Goedag. Is Dimitri Kolen thuis? Nee, nee. Kan ik niet helpen? Misschien. Misschien mogen we... Ja, natuurlijk. Kom maar binnen. Ja, uw zoon was niet op zijn werk. In het kringloopcentrum. We zijn er langs gegaan. Ja, nee. Uh, hij is vanmorgen vroeg vertrokken naar Brussel. Hij, hij ging zich gaan aanbieden voor een nieuwe job. Tja. En op zijn werk wisten ze van niks. Ah. ah hij zou dat vergeten zijn waarschijnlijk. Ja, die is er niet altijd met zijn gedachten bij. Maar waar, Waarom eigenlijk? We doen een onderzoek. Zegt de naam Nick Verdivo u iets? Ah, natuurlijk. Uh, die gast uh, waarmee dat is samen die tijd heeft gedaan daar, uh, in dat verzekeringskantoor, hij heeft er bijna twee jaar voor in de bak gezeten. Mm -hmm. uh, Nick Verdievel is gisteravond neergeschoten. Je uh -huh. uh -huh. hey, denkt toch niet dat Dimitri, Allee, kom, waar was uw zoon gisteravond? Hier, bij ons. Mm -hmm. ja, ja, we, we, we hebben naar televisie gekeken. Heel de avond. K met mijn vrouw, maar pas op ze is nu gaan werken, die kan dat trouwens getuigen, hè. Kijk, sinds dat hij vrij is, probeert Dimitri zijn leven te veranderen. Hij gaat niet uit, hij probeert ander werk te vinden. Het zijn wel moeilijke tijden geweest, hè. Ja. Had hij contact met Verdievel? Nee, Nee, nee, nee. Hij heeft een punt gezet achter heel dat verleden. en Hij wilde zelfs niemand uit, uit die periode nog zien. Het is wel vreemd dat hij zijn gsm niet opneemt, hè. Ja, ja. Maar... ja zijn batterij zou waarschijnlijk plat zijn. Ik heb het je al gezegd. hij is een heel verstrooid, jongen. Och, in feite had ik indertijd medelijden met die jongens. Dat is nu ongeveer twee jaar geleden. Maar ze hebben nu toch bedreigd met een revolver? Die was geladen. En die andere heeft u bijna gewurgd. Ja, ja, dat wel. En toen ze mij verplichten om, om de kluis open te maken, daar was ik natuurlijk wel bang. Maar toen ze mij wilden opsluiten in het toilet, heb ik gewoon de deur op hun neus dichtgegooid. En ze waren meteen in paniek. En, en dan kon ik het alarm aanzetten. Ze wisten niet eens dat uw kantoor beveiligd was. Hè? Nee. Nee, ze zijn gevlucht met 20 euro. Ho, ho, ho. Maar ik had die oudsten herkend. Zijn vader was hier geweest na een ongeval met een moto. Hij was wel in fout, maar hij wilde die franchise niet betalen. En hij kwam mij eens de les lezen. Zijn zoon wachtte in de auto buiten. Maar u heeft hem dus onlangs niet teruggezien? Oh, nee, nee. Alsjeblieft niet. Ze zijn volgens mij wel niet gevaarlijk, maar ik kom ze toch liever niet meer tegen. Het stadspark waar we Nick Verdievel gevonden hebben is maar 100 meter hier vandaan. Je hebt toevallig gisteravond niets gezien of gehoord? Nee. Nee, commissaris. Ik ben bijna elke avond op weg naar klanten. Mijn kantoor is open van vijf tot zeven. En dan ga ik naar mijn klanten. Zo werk ik. Ik ga naar de klanten. Niet omgekeerd. Oké, okay, mevrouw. Commissaris, hoe is het nu eigenlijk met die jongen? Is zijn toestand nog altijd kritiek? Ja, inderdaad, ja. Ik hoop dat hij erdoor komt. Dat zoiets zou moest overkomen. Ik heb er compassie mee. Ook na wat hij mij heeft aangedaan. Ik heb met zes vrienden van Nick Verdievel gebabbeld en ze zijn het er allemaal over eens. Hij leek absoluut op het rechte pad. Hij was wel gefrustreerd omdat hij geen werk vond en hij had zich ingeschreven voor een bijscholing als metser. Maar die wachtlijsten zijn heel lang. En hij ging wel eens uit en hij dronk een pintje of twee, maar daar bleef het bij volgens hen. Misschien zitten zijn vrienden aan de kook. Ja, volgens dokter Maas was het een kleine hoeveelheid, maar uh, ja, ze was er wel. Hè. Mm -hmm. met zijn vrienden konden dat niet geloven. Vroeger dronk hij heel veel, maar hij gebruikte nooit, zeiden ze. Als ze zelfs snuiven of slikken, hè, dan gaan ze het niet aan uw neus komen hangen. Hè. Mm -hmm. Bon, ik denk dat we eens verder met zijn lieve bezorgde mama moeten gaan praten. Mm. Oh, en hier is zelfs geen koffie. Dan mag ik nu echt je sigaretje opsteken, commissaris. Ik heb dat nodig om goed te kunnen nadenken. Wel, wij niet. En wij voelen ons veel beter zonder uw sigaretten en zonder uw porto. Oh. Wij willen weten wat je is tussen vijf en tien uur op maandagavond. Oh, ik denk, iets gaan drinken? Ach, weet het niet zeker. Waar zijn de geweest? Ah, eerst, eerst bij Dikke Frans, in de casino. Dan bij Agnès, in de Nijzerweg En dan Putke en dan Bristol, dat is het langste open. En die kunnen dat allemaal getuigen? Nou, ik kom ik ik daar alle dagen. Oh, daar gaan we nagaan. En wat is dat met die schulden? Oh, de nikt, de ik. de Nick heeft het oog eens aan. een bal. Hij zegt dat het allemaal mijn schuld is en dat, dat hem voor de jeugdrechter gekomen is en die internering en dat niet macheerde op school. En dat wou meneer zelfs nog gaan studeren ook. Ja, hij wou een opleiding voor metser volgen. Dus dat is toch een schone stil. Voor metser? mooi weet jij dat? Ik ga hier en daar eens luisteren. En ze zeggen overal dat Nick heel goed bezig was. Ah, wel. Ik zeg dat niet. Ja, maar het is toch niet normaal dat hij 250 euro aan u moest betalen. Hij heeft maar 500 euro van de dop. Maar daarvoor had hij kost in inwoon. Ga maar eens naar een hotel. Ja, het is al goed, madame. In uw hotel wil ik, ik niet logeren, hè. Hela, die meneer commissaris. Ik verwittig u, hè. Ik zet hier een advocaat op, hè. Ik heb Nick ook gewaarschuwd en gezien wat er van komt. Weet je wat, madame praat? Jij hebt uw naam niet gestolen, hè. En voor mijn part mocht jij nu beschikken. En wat wil je daarmee zeggen? Dat je mocht gaan. De straat op, portokjes drinken, cafeetjes afschuimen. Je denkt dus niet dat ik op niks geschoten heb. Mogen ze daar zelfs niet toe in staat? Ah bon, ik zou het nog graag gedaan hebben. Maar ja, dan had ik mijn geld zeker niet meer. Inspecteur de Koning, wilt je die madame alsjeblieft de deur wijzen? Kom. Oh. Salut. En toen ik haar buiten liet, toen wilde ze dat ik een taxi zou bellen, want het was aan het regenen. En ze vroeg ook wat dat je moet doen om bij de politie te mogen werken. Wat heb je daar gezegd? Ja, dat je daarvoor heel vroeg moet opstaan en te voet door de regen moet kunnen lopen. <lacht> hey. Hey. Eh, ik heb, zoals je gevraagd hebt, nog wat info over Annie Kestelood verzameld, die ah, ja. En Ze heeft zich gespecialiseerd in hopeloze gevallen. Hopeloze gevallen? Ja, wie er door zijn verzekering uitgegooid wordt, omdat hij het veel brokken heeft gemaakt... ...kan altijd bij haar terecht, tegen een heel forse premie natuurlijk. Ja, ja. En er wordt gezegd dat een zakcentje kan helpen als de situatie helemaal hopeloos wordt. Dan haalt ze er een of andere obscure buitenlandse verzekering bij. Ja, de winkel draait dus goed. Ja, daar komen we niet ver mee. Eh, een momentje, Lomé. Onze vriendin Annie is ook lid van een schietclub, al twee jaar. Ah, oh, dus sinds die een overval. Uh -huh. maar dat is het net, hè. Ze beweerde nogthans dat ze toen helemaal geen schrik had. Maar ze heeft in dezelfde periode een vergunning gevraagd voor een vuurwapen. Meneer Van Deun, ik heb alleen een wapen in de schietclub zelf en het wordt daar bewaard. Nochtans heeft u bij de aanvraag vermeld dat u het thuis zou bewaren. Dus op uw appartement hier boven uw kantoor. Kijk, okay. ik... Ik het maar toegeven. Ik was toen na die overval wel bang ja. En via een klant van mij ben ik bij die schietclub terechtgekomen. Ik voelde mij niet meer veilig. En er waren daar verschillende mensen die ongeveer hetzelfde meegemaakt hadden. Dat is raar. Dat kunnen we niet opmaken uit de ledenlijst. Misschien gaat het om mensen die zich graag onveilig voelen. Ach, om het even, inspecteur. Ik voelde mij niet lekker. En daarom heb ik die vergunning aangevraagd en ben ik naar die schietclub getrokken. En nu... Nu is dat daar pure fun, plezante bende. En... Ja, en wat die jongens betreft... Uh... En met die jongens heb ik geen contact gehad. Ik heb u dat toch al gezegd? En mag ik nu verder werken alsjeblieft mijn klanten wachten? Ja, sorry mevrouw, wij hebben ook ons werk te doen, hè? Nog even, een is ons neergebliksend. Ja, veel konden we niet inbrengen, hè. Nee. Het is nu helemaal niet verboden om een vuurwapen te bezitten. En het lab heeft het ondertussen onderzocht. Nick Verdievel is daar niet meer neergeschoten. Ja, van Deun. Aan ah, Romei, Samir. Hè? Onze vriend Dimitri Collen is opgepakt door de lokalen. Die een brave jongen die in alleen maar thuis braaf TV kijkt en gaat solliciteren, is opgepakt voor ruzie in een café. Hij was poepeloeren en stond te schreeuwen dat hij dat wijf dat hem in de gevangenis had gebracht serieus zou doen boeten. Ja, ik blijf het toch een heel vreemd verhaal vinden, hè, Collen? Gemaakt je uw je ouders wijs dat je in Brussel gaat solliciteren. Mm -hmm. Maar gedringt u in de coma en dan beginnen met doodsbedreigingen. Dat is toch niet zo raar? Ik zat slecht in mijn vel. Ik had een sollicitatie gedaan. Een slechte, voor de zoveelste keer op Ja, rij, maar waar of... zijn die gaan solliciteren? Je bent zelfs niet in staat om een adres op te geven. Weet je wat? Je bent helemaal geen werk gaan zoeken, jongen. Ze bent op de loop gegaan, want je ge weet wat dat er met Nick verdievel gebeurd is. Ja, ik weet wat dat er met Nick gebeurd is. Jans alle weet ondertussen wat dat er met Nick gebeurd is. Ze hebben hem gevonden in het stadspark met een gat is en een buik. En ik weet het van mijn vader. Ik heb hem gebeld. Ja, en uw alibi van maandag zit vol met gaten. Ik heb thuis televisie gekeken, zogezegd. Maar je weet niet eens wat je gezien hebt. Uh, mijn ouders kunnen getuigen. Maar ouders, uh, die zijn nooit betrouwbaar. Die beschermen altijd hun kinderen, altijd. Kom maar, kom eens even. Ja, wat is het? De flipper wil niet, hè? We hebben veel te weinig om die gast vast te houden, zegt hij. We moeten hem laten gaan. Oh, ik weet niet wat die mensen in gedachten zijn, hè? Hoe kunnen we nu fatsoenlijk een onderzoek doen als we hem niet mogen aanhouden, zeg? Ik breng alleen maar de boodschap, hè? Eh, er is nog iets. Nick verdievel is ontwakt uit zijn coma. Misschien kan hij wel ondervraagd worden. Oké, okay, Louis, merci. Bon. We zullen u later nog eens uitnodigen om te komen praten. Mag eens. Ja, en denk ondertussen dus goed na... ...of u toevallig toch niets herinnert over Nick Verdievel. Zeg, man, ik heb hem niet meer gezien. Ja, ja, ik ben verplicht om dat te geloven. Oké, okay, je kunt beschikken. Je weet toch wat dat betekent, hè, beschikken? Zeg, begin in de bielen. Ik begrijp uw bezwaren, dokter... ...maar het is echt heel belangrijk dat we uw patiënt kunnen ondervragen. Waarschijnlijk is er geprobeerd om hem te vermoorden... Maar het is belangrijk dat hij nu blijft leven. Twee minuten. Dank u wel, dokter. Ah. Meneer Verdievel. Hm. Ik ben commissaris van Deun van de Federale Gerechtelijke Politie. Hm. Kan u zich herinneren wat er maandagavond gebeurd is? Nee. nee. Het is echt heel belangrijk. <kwijls> U bent neergeschoten. Maar weet u ook door wie? U kan het ons gerust vertellen. Ik weet niet. Dimitri Kolle, zegt u dat iets? Nee. Nee, ik weet niet. Uw moeder, Giselle Praat. Huh? Zou het kunnen zijn dat zij... Nee, dat zij niet had. Alsjeblieft niet, zij niet. Alsjeblieft, commissaris. Dit is te veel voor mijn patiënt. Ja, nog eventjes, dokter. Sorry, het is onverantwoord. Oké, okay, dan. Hij is inderdaad nog te zwak. Hmm. Op Dimitri Koller reageerde hij nauwelijks, maar toen ik zijn moeder ter sprake bracht, was hij nogal fel. Ja, ge zal van minder. Hmm. Ik denk dat zijn moeder er meer van af weet. Hey, dat gelooft je toch niet, hè, commissaris? Mevrouw Praat, uw zoon mag nog geen bezoek ontvangen. Ah, een moeder mag altijd bij haar zoon in een intensief. De dokter zal u dat verbieden. Ah, en wie ga je daarvoor meebrengen? Weet je, moest ik tijd hebben, hè? dan zou ik gaan studeren voor politieagent. Oh, lacht maar. Ja, lacht maar, lacht maar. Ik weet zeker dat ik daar talent voor heb. Want hmm. weet je, ik ben een keer gaan zoeken in mijn geheugen, zoals je gevraagd hebt, commissaris. En ik weet nog heel goed dat Dimitri Colin, hè, toen hij in een bak zat, verschillende keren geprobeerd heeft om naar Nick te bellen op onze huistelefoon. Maar Nick wou dat niet. En zijn gsm-nummer mocht ik aan Dimitri niet geven. Tja, dat is interessant. Ja, zie je wel. Speurwerk, dat dit iets voor mij. En ik ben gisteren nog een beetje gaan zoeken, he, om te weten waar dat mijn zoon mee bezig is, nu dat hij zo alleen woont. Ja, u bent heel bezorgd van mij, Mika. Ja, natuurlijk. Ah, we. In de halve gast, je weet wel, bij de Leon, daar zijn ik en Dimitri maandagavond geweest. En ze hadden veel duvels gedronken. En vandaar zijn ze samen weggegaan. Bedankt, mevrouw Praat. Je hebt ons echt verder geholpen, Ja. Ah tot uw dienst, commissaris. Maar ik ga nu bij mijn zoon, hè. die wacht op mij. Uh, dat zal de dokter wel regelen. Het spijt me, Romijn, maar er is uh, absoluut te weinig materiaal. Trouwens, waar is Dimitri Coller? Die zorgt ervoor dat hij niet thuis komt. En zijn ouders spelen het spelletje mee. Ze weten perfect wat er aan de hand is. Ze weten heel goed dat hun zoon iets te maken heeft met het neerschieten van ik Verdievel. Spoor hem dan op, ondervraag hem opnieuw. Maar een huiszoekingsbevel kan ik met de beste wil van de wereld niet krijgen. Ik ga de vraag aan de onderzoekstichter zelfs niet stellen. Oké, okay, directeur. Dan doen we het maar op onze manier. Hè. Ja, Het is heel vriendelijk van u, meneer Kollen, dat u ons uw huis laat doorzoeken. Maar dat betekent niet dat u ons iets mag wijsmaken. Ja, het spijt me, commissaris. Ik heb gelogen. Dimitri is maandag in de loop van de nacht hier geweest. Eigenlijk was dat tegen de ochtend. Mm -hmm. hij, hij was precies in paniek. Hij, hij heeft een paar dingen komen halen en, en dan gezegd dat hij weer weg moest. Zijn. En, en als er iemand zou langskomen voor hem, moest ik zeggen dat hij naar Brussel was voor een job. Dus ik heb dat gedaan. Hè. Ja. Ja. Het ging dus absoluut niet zo goed bij hem. Maar nee, nee, nee, nee. Hij, hij was kwaad. Hij was kwaad op heel de wereld. Hij heeft verschillende keren gezegd hè, dat hij iedereen die hem die gevangenis gelapt had, wel zou krijgen. Kom hè? Kijk eens wat we gevonden hebben. Een uh, pistool. Misschien wel het wapen waarmee er geschoten is. Maar, ik, weet, ik, wist ik niet. Dat is geen probleem meneer Kollen. U heeft uw zoon verder geholpen dan u wel denkt. Dank u wel. Rudy, ja? jij zorgt voor het signalement. Ik ga nog eens met de flipper klappen. Hè. Misschien denkt hij er nu wel anders over. Hè? Goed, commissaris. U ziet dat we niet altijd de grote middelen nodig hebben. Het maakt de zaken wel gemakkelijker. Mm. Uh, Nick Verdievel is maandagavond neergeschoten. Waarschijnlijk door Dimitri Kolle. Mm -hmm. Ze hebben twee jaar geleden samen een overval gepleegd. Dimitri is zwaar gestraft. Nick is er goedkoop van afgekomen, want hij was nog minderjarig. Dimitri heeft Nick opgezocht en heeft hem dronken gevoerd en kook laten snuiven. Om hem makkelijker in de val te lokken. In dat park heeft hij dan op hem geschoten. Hij wou zich wreken. Ja, hij is wel heel naïef. Hij weet toch dat we vlug aan zijn deur staan. Andere mogelijkheden? De moeder van Nick, dat zat op geval. Maar ik denk niet dat zij in haar leven al iets gepland heeft. Laat staan een moord. En de vader van Dimitri? Dat is een brave mens. Heel bezorgd om zijn zoon. Maar er is ook nog die verzekeringsagenten. Tegen haar pleit alleen dat ze lid is van een schietclub. En dat de moordpoging vlakbij heeft plaatsgevonden. Mm -hmm. Enfin, eh, Nick zal zelf de oplossing moeten brengen. Ah ja, het ziekenhuis heeft gebeld. Hij stelt het veel beter. Hij kan ondervraagd worden. Ah. Dimitri heb ik al jaren niet meer gezien. Hij heeft er niks mee te maken. Ik was maandag op café gegaan. En daar stelde toen iemand voor om, om zijn auto te kopen. Dat interesseerde mij uh, om werk te vinden dat er tegenwoordig een auto nodig. Wel café was dat? Bij Leon, in de halve gast. En je weet zeker dat die kerel niet Dimitri Kolle was? Ja, heel zeker. Ik had gezegd dat ik geld genoeg op zak had. Ja, dat is niet erg verstandig, hè? Ik weet het. Hij stond aan het park geparkeerd. Ik ging met hem mee. Maar daar haalde hij ineens een pistool boven en hij wilde geld. Ik had dat geld natuurlijk niet op zak. en uh, Hij werd kwaad en toen heeft hij geschoten. Dan kun je een beschrijving geven van die man? Ja, maar ik ben moe nu. Kan ik even rusten? Inspecteur de Koning. De Rudi hier. Zeg, Sam. Ik denk toch niet dat het een goed idee is hè, om bij die verzekeringsagenten binnen te stappen. Ja, maar eerst vond het wel een goed idee. Ja, ik, ik weet het, hè. Maar ze is niet van gisteren, hè. En als dat mens erachter komt dat jij van de politie bent en u niet identificeert, dan krijg je van Romijn en van de flipper een serieuze sigaar. Ja, ik ben nu al zover, Rudy. Het stadspark is hier wel dichtbij, hè. Maar dat is toeval. Ik geloof niet in toeval, Rudy. Ja, ik ga nu naar binnen. En trouwens, oh, het is hier veel te koud buiten en te nat. Salut. Het niet te mat maken. Ja, met dit weer is dat niet te vermijden. Hè. Kan ik u helpen? Maar je bent wel voorzichtig. Hè? Je kunt beter geen risico's nemen. Oh. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Ja, iedereen heeft goede bedoelingen tegenwoordig. Ja. ja, ik heb een brommer gekocht, type B. En uh, het schijnt dat u hier uh, nogal goede verzekeringen hebt. Ja, dat klopt. Hebt u vroeger ook al een brommer gehad. Uh, ja. En ongevallen? Ja, ik was in mijn recht, maar mijn verzekering vindt van niet. En uh, daarom wil ik veranderen. Oké, okay, wilt u dit formulier misschien even invullen? Ja, oké, okay, tuurlijk. Oh, ik heb mijn identiteitskaart niet bij, mijn rijksregisternummer ook niet. Um, is dat goed als ik dat formulier meeneem en dat ik dat morgen dan terug binnenbreng? Ja, ja, dat is goed. Breng dan ineens de gegevens van uw vorige verzekering ook mee. Ja, oké, okay, bedankt. Ah, oh, De deur is op slot. Oh, ja, sorry, ik doe dat automatisch. Ik neem de sleutel er ook af. Is, uh... hey, was dat hier niet dat er uh, een paar jaar geleden een overval geweest is? Dat was toch hier? Hè? Uh, ja, ja, dat was hier. Maar ik wil er eigenlijk liever niet aan herinnerd worden. Ik zal u, ik zal u even uitlaten. Ja, ja. de mens zal toch bang worden hè, als hem dat overkomt. Wat zegt u? Wel dat als je overvallen wordt, dan, dan reageer je daarna toch niet meer gelijk voordien. Stel dat die gasten hier weer zouden binnenkomen. Oh, oh, hier is mijn sleutel. Ik zit gewoon in mijn zak. Ja, Sorry. Hoe zou je daar reageren? Excuseer, maar ik, ik heb de tijd uit het oog verloren en ik, ik moet echt nog naar de klant. Tot ziens. Ja, dag. Op. Hallo, maar Rudy Dams? Ah, Rudy. Zeg, uh, ik denk dat we dat hier best even in de Wil jij komen met een auto? Ja, die Annie, hè, die werd echt heel zenuwachtig toen ik over die overval begon. Ja, jij ziet er anders niet gevaarlijk uit, hè, Sam. Ja. ja, maar het werd echt heel zenuwachtig. En ineens had ze een belangrijke afspraak. Ja, zo gaat dat met mensen die succes hebben in zaken, hè. Oh, Rudy, Rudy. Rudy, weet je wie daar aan het bonken is? Aan dat kantoor? Nee, hè? Wie? Dimitri Kolle. Oh, ik kom af. Daarom was ze zo zenuwachtig bezig met haar sleutels. Hij staat op de bel te drukken, probeert de deur open te duwen... Blijf daar, Sam. Ik kom af. Ja, hè? Het is nu niet belangrijk waarom dat ik dat gedaan heb. Hè. Ik had een voorgevoel. Annie Kesteloot en Dimit die moeten contact hebben gehad. En wij zijn hem nu aan het volgen. Ik heb zijn signalement doorgegeven. Godverdomme, wat weer? Ik zie hem niet meer. Ah, daar, daar. Hij slaat richting rechtsaf. Ah. Nee, hey, wat gebeurt daar? Godverdomme. Oh, zijn een staat aan de kant en onze vogel is weer gaan vliegen. Geen tijd verliezen. Keer terug naar het kantoor van Annie Kesteloot. Mevrouw Kesteloot, we hebben een netje bij u te pellen. Ik heb u alles toch al gezegd? Wel, daar willen het juist nog. Zij werkt ook voor de politie. Dat heeft het wel niet gezegd. Hè? Ja, dat heeft geen belang, hè. Ja, inderdaad heeft dat geen belang. Gaat ons maar de waarheid moeten vertellen. Wat kwam Dimitri Kowi hier doen? Wie heeft wel contact met hem? Hij stond hier een paar dagen geleden ineens voor mijn neus. En hij zei dat hij een verzekering wou. Maar ik herkende hem meteen. Heeft hij u bedreigd? Nee, dat niet. Ik deed alsof ik hem niet kende. Maar hij bleef maar inlichtingen vragen en hij zei, hij zei dat hij zou terugkomen. Ja, toen werd ik wel bang, ja. Maar waarom hebt u ons niet meteen verwittigd? Oh, maar ik ken dat soort volk. Ik, ik, ik kan dat wel aan. Ja, dat zou je anders niet zeggen. U was daar juist heel zenuwachtig en bang. Ja, ik was bang. Ja, oké. Okay. En nee, commissaris, ik weet niet waar die Dimitri Kolle is. Collega's, ik zal het kort maken. Het is duidelijk dat Dimitri Kolle iets van plan was met Annie Kesteloot. Waarom? Omdat ze er belang bij heeft dat er geen politie aan te pas komt, denk ik. Of dat ze gechanteerd wordt. Ja, Waarmee? Dat zoeken we wel uit. Dat zal onze vriend Nick Verdievel ons wel vertellen. Ja, commissaris, ik blijf erbij. Die man heeft vol vol boven gehaald en heeft geschoten. Die man bestaat niet, Nick. Er is geen reactie gekomen op zijn signalement. Ah, mevrouw Praat. Het gaat al veel beter met uw zoon. Hij gaat u van alles vertellen. Onder andere wat er echt gebeurd is. Is niet waar, Nick? En niet liegen tegen uw mama, hè? Dag, Nick. Dag, ma. Commissaris, ik heb mijn oren nog eens opengezet. Je weet dat ik dat goed kan. Daar ben ik van overtuigd, madame. spelen is niet moeilijk. Ik heb dat ondervonden. Maar uh, ik hoop dat er iemand mijn consumaties terugbetaalt. Ja, dat zal uw zoon dan wel zeker doen. Hm. Ah, wel. Ik heb op café gehoord dat die madame van dat verzekeringsbureau altijd een revolver in haar schuif heeft liggen. Sinds dat men en ik en zijn vriend Dimitri daar langs zijn geweest, dat heeft ze gezegd tegen een klant van haar, die een café heeft. Mevrouw Prat, ik zou bijna zeggen, het is... Ja, wat wil je zeggen, commissaris? Hij wil zeggen dat jij een schat bent. Kom. Oh, komt dan nu tegen? Ja, oké okay, mannen, dan gaan we voor de grote middelen, hè. Rudy, geef dit maar door aan de dispatching, aan alle patrouilles. In orde, commissaris. Ik kom dan snel binnen. Oké, okay, mevrouw Kesteloot. Gaan we nu eens stoppen met die komedie? We gaan uw kantoor en uw appartement doorzoeken, hè. Je hebt geen huiszoekingsbevel. Ja, zo'n papiertje, daar komen we wel aan. Eerst eens kijken of je niets te verbergen hebt. Je zet geen stap verder op... Wat is er? Daar. Dimitri Kollo. Uh, hij is uit zijn auto gestapt. Hij komt naar hier. Ja, uh, Sam, Rudy, wij verstoppen ons hier. Mevrouw Kesteloot, u laat hem binnen, hè. Maar dat, maar dat gaat niet. Dat, dat wil ik niet. Hij gaat toch niet weg, hè? Oh, en daarnet mochten we niet binnenkomen. Doe alstublieft wat ik u zeg, hè. Vooruit. Komaan. Ik ja, leg ja, ja. nee. de niet Is alleen uh... thuis? heb ik u lelijk vast, hè. En mijn geld... Heb alles? Ja, maar... Kom jong, kom jong. je hebt lang genoeg met mijn voeten ja, meneer, gespeeld. Ik, ik, kom, ik kom nu niet goed, voel, direct... Goed voet, doe me een nou, Het is genoeg geweest. Geef mij nu mijn geld of ik stap naar de politie. Jij hebt op de niks geschoten, ik niet. hè? Flikken hebben weinig moeite nodig om, om dat te kunnen oh, bewijzen. Ik, hoor. Ik kan u niet onmiddellijk zoveel geld goed, geven. Goed ik... doe me nou die bakkes kut. Geef me mijn geld of ik ga naar de politie. Dat hoeft niet, Dimitri. We komen ook naar onze klanten. We zijn daar... Uh... Maandagavond naartoe gegaan, met een serieus stuk in ons botten. Uh, ja, de Nick die durfde eerst niet, maar geeft die jongen een paar duvels en hij doet alles. Hè. Daarbij had ja, hij dringend geld nodig, uh, was dat beu? nooit een rotte bal gehad en dan dat gezaag van zijn moeder heel de tijd. Ik herkende ze onmiddellijk toen ze binnenkwamen en deed te de laden met mijn revolver. Ik had die laden al een beetje hoop gedaan. We waren echt strontzat. We waren, we waren zo zat, dat we dat mensen ons gevraagd hebben of dat ze ons nog kenden. Ik zei dat ik hen niet kende. Ik hoopte dat ze dan misschien zouden weggaan. Maar ze stonden daar maar te lachen. En toen pakte die grootste mij vast. Maar dat is een taai. een man die, die, die trekt zich ineens los. En dan, dan, dan staat hij daar ineens met, met een revolver in de hand. Ik wist niet wat ik deed. Maar die kleine probeerde weg te lopen en, en ik schoot in de wilde weg. Ik zag dat ik hem geraakt had. Precies zoals ik in de schietclub geleerd had. Ja, ik, ik ben dan achter de Nick gelopen, maar ik, ik vond hem niet. Ik, ik, ik vond hem niet, het was donker, de, er was regen, ik, ik was zat. En ik heb, ik heb heel de nacht rondgelopen, totdat ik, tot ik nuchter genoeg was om gewoon naar huis te gaan. Ik ben in mijn auto gestapt en ik ben naar de klanten gereden die ik die avond moest opzoeken. Ik had me nog nooit zo kalm gevoeld. Die Dimitri Kolle heeft pas de dag nadien beseft... in wat voor een machtige positie hij bij toeval terechtgekomen was. Nick kon niet vertellen wat er echt was gebeurd, want dan moest hij naar de gevangenis. En Annie Kestloot moest ook zwijgen. Dus al dat geld... Al dat zwart geld, hè? Dus kwam al dat zwart geld plot binnen zijn bereik. Het enige wat hij moest doen, was daar chanteren. Allee, wat drinken jullie? Een pintje. Oh, ik weet het niet. Oh, iets waar je van binnen warm van wordt, want ik heb het nog altijd koud. Oké, okay. wat ho? Ja. Twee pintjes en uh, een porto. Zo een van 15 jaar oud hè. Een porto? Ja. het is een prima drankje, de koning. Daar oh, ja. krijg je echt warm van. Hè. Ja, eh, en je wordt er een goede directieve van hè. Zal maar dan praat je een goede collega zijn. Hij zegt: "Laat maar zitten hè, er loopt meer al genoeg in de weg." Portoke. Okay.